Procesverbaal van in beslag genomen zaken. Een duurwaarder moet de in beslag genomen goederen zien en ze zodanig omschrijven in het procesverbaal dat ze uniek identificeerbaar zijn. Het moet dus exact duidelijk zijn wat er in beslag is genomen. Een beslag op zaken die de duurwaarder niet heeft gezien, is klachtwaardig en grond voor een executiegeschil. Uitsluitend, rechtsgeldig in beslag genomen zaken bogen executoriaal verkocht worden op de datum en tijd zoals vermeld in het procesverbaal door de duurwaarde.